Zandvoort, Zandvoort heeft het, heeft het. al twintig jaar. En jij, beleefd, jij het. beleefd het. ZFM in 2010 al twintig 20 jaar live. ZFM. Met, met nu. Jouw keuze. ZFM. Hallo. Hallo.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 Zien. En dan zeg ik kijk die lach. Ah, oh, ik heb een meisje en ze doet het graag met mij. Ze zegt oh baby I love you so. Ik heb een meisje en het is zo lief.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 inside. van Zandvoort, Zandvoort. We and its leaders must be held liable for these crimes of abuse and destruction. ZFM Vanuit Irak werd Israël vanavond bestookt met een onbekend aantal skat -raketten. Al 20 jaar ja. touch this. Live. Live. Sorry about the music. Dit is 20 Jaar ZFM Oh, we we're living in. Let me tell you.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 van De Lente. No, I won't let you down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 ...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 6 uur. Dit is Rachid Finch met het NOS journaal. Er is een rupsenplaag. Dat meldde de natuurkalender en plaagdierenbestrijding biocontrole. Het enorme aantal rupsen komt doordat de nachtvlinders... ...vorige zomer goed zijn doorgekomen zodat de vrouwtjes veel eitjes konden leggen die nu allemaal zijn uitgekomen. De rupsen vreten grote aantallen bomen kaal. Vooral eikenbossen raken volledig ontbladerd. In Delft zijn zaterdagnacht drie agenten gewond geraakt bij een vechtpartij. Ze probeerden samen met de portiers van een uitgaansgelegenheid een ruzie te stoppen. Toen er later opnieuw een opstootje dreigde keerde de vechtersbazen zich tegen de politie. Een van de drie gewonde agenten liep gebroken tanden op en een scheurtje in zijn oogkas. Twee mensen zijn gearresteerd. In Heerlen zijn dit weekend bij toeval twee hennepkwekerijen ontdekt. In een huis was een frituurpan in de brand gevlogen. Toen politie en brandweer aankwamen, ontdekten ze in het huis een hennepplantage. De bewoner was een paar huizen verderop om hulp te gaan vragen. En ook daar vond de politie een hennepkwekerij. In het brandweeroefencentrum in Heer Hugo Waard heeft vannacht brand gewoed. Rond vier uur kwam de melding binnen. Maar toen de brandweer aankwam stond de oefenloods al in lichter laaien. Van de loods is niets meer over. Alle geplande oefeningen van de brandweer in Heer Hugo Waard zijn afgelast. Het uitgaansverbod in Thailand blijft nog een week van kracht. De thaise autoriteiten zeggen dat er nog altijd groeperingen zijn die chaos willen creëren. De avondklok werd vorige week woensdag ingesteld... na de ontruiming van het kamp van de roodhemden in Bangkok...